Afgelopen zomer filmde de ambtenaar stiekem vrouwelijke collega's op het toilet. De camera werd ontdekt door een schoonmaakster. George Bush senior ligt niet langer op de intensive care. De 93-jarige oud-president van Amerika... belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis... één dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Volgens de artsen van het ziekenhuis in Houston... gaat het beter met de oud-president... en ligt hij inmiddels op een gewone afdeling...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Wij wachten eigenlijk op een goede verbinding met Hotel Hoogland. Er zit momenteel echt heel veel ruis op de lijn. Dus ik heb het idee dat daar even iets aan gedaan moet worden. Want dit, dit, valt, niet... Nee, dit valt niet te beluisteren. Dus tot die tijd uh, draaien we zelf gewoon even een plaatje weer uit de studio. Zonnig Zandvoort straks. Goedemorgen Zandvoort. Ik denk dat ze naar de studio komen hier... Met het dol weg. Eerst maar even deze sfeer van maat. Midnight in Richmond. Groot gebracht met Steely Dance. Zou je bijna denken, Young Gun, Silver Fox, Midnight in Richmond. Een aantal weken geleden waren ze in Nederland. Dit was hun laatste single. Wij zitten, wij in, uh, ja, niet, niet. ja, een spanning. Komt er een goede verbinding met Hotel Hoogland? Momenteel is dat niet. Want daar is natuurlijk een goede morgens voor. De presentatoren, de techniek het, de koffie staat klaar. Maar helaas, de verbinding is heel erg slecht. Dus ja, tot die tijd moeten wij gewoon maar even plaatjes draaien. Dat vinden wij helemaal niet vervelend. Ik heb wel een berichtje hoor. Oh, dus doe maar even uh, een berichtje. dan. Ja, dus ja de mensen zijn natuurlijk uh, volop bezig met eindexamens en toestanden. Hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, maar dan schijnt het in Noorwegen dat de Noorse politicus, politicus die roept scholieren op om te stoppen met seks op de openbare weg. Het is toch wel, het is wel verschrikkelijk, hè? Ja, het is echt, uh, nou. Maar het schijnt dat de Noorse scholieren... die onlangs hun diploma hebben behaald... dat, dat die echt heel veel feesten en drinken. En ze gaan echt het publiek gedurende weken verrassen... met onzedelijk gedrag na het behalen van hun diploma. Is, dit en, een soort, is dat normaal? Is dat de nou, cultuur? Dat schijnt is echt, ze lopen naakt rond. Het is geregeld, ontstaan er echt gevaarlijke situaties op de weg... als bestuurders zich rotschrikken van weer een naakte scholier... En doorgaans zijn ook jaarlijks tientallen verkeersincidenten door de naken scholieren. Waardoor geregeld gewonden vallen en soms ook wel doden. Echt waar? Dat is echt de gewoon. Om daar het programma vandaan, dat naakt daten. Ja, naked dating, hè? Dat je dan gewoon eerst de onderkant van een man of vrouw ziet en dan uiteindelijk de bovenkant. Nog het laatst pas het hoofd. Dan val ik erin en denk: van... kijk, een klein stuk en die is het reclame. Dan ben ik weer weg gewoon Ik denk dag. Weet je, het gaat nergens over. Leeskeuring gewoon. Echt zo goedkoop. Nee, goed. echt overal is een markt voor. Iedereen ja. kijkt ja. toch wel. Maar hij kijkt toch wel raar. Maar ik ga toch even kijken. Ja. Goed, Brad Winner. Ik krijg net het zijn groen dat er een verbinding kan worden gemaakt met Hotel Hoogland. Waar goeiemorgen Sandvoort zit met het team alhoewel de verbinding weer met een seconde afneemt. Ben ik, weet niet, zit er iemand daar? Oh ja. Ja, nee. Goed, we gaan niet terug. De verbinding is zo slecht dat het gewoon niet te doen is. Dus we draaien gewoon nog even door de plaat. De zaterdagmorgen. Goedemorgen, Zandvoort. Andere presentator. Andere berichten. Andere muziek. Ja, dat is even wennen. Ja, ik heb niet zoveel in, uh, niet zoveel klassieke muziek in mijn, uh, in mijn uh, assortiment. Dat is echt uh, heel jammer. Wat zit je nou weer voor op die, uh, want, uh, jij bent echt degene die nog steeds aan Facebook vast zit, hè? Heb jij je uh, dingen niet opgezegd? Dat niet, hè? Ik heb het niet gedaan, hè? Nee. nee, ik ook niet. Ja, nee, goed, niet, ik hè? doe ook niks actief op Facebook. Nee, de ik ga kijken zit erop. wat er gepost en, uh, is. En gewoon een beetje de berichten die wij behandelen staan op Facebook. Maar meer ook niet. Het is kwart over tien. dus zorg komt deze kant op? En uh, ja, ook de presentatoren en presentatrices van uh, Goeiemorgen wat komt deze kant op? Het komt straks uh, hier vandaan. Niet vanuit uh, Hotel Hoogland, waar het al jaren vandaan komt. Maar uh, het is nu even veranderd. Want uh, de verbinding is... Uh, Heiselijk slecht, zoals okay. je hoort. Lijkt net of het heel hard regent buiten, dat doet het niet. Goed, heb je nog een uh, mafbericht? Ik zal even ja, een plaatje uh, zoeken. In Amerika zijn uh, baby's voortaan toegestaan in de Senaat. Het overheidsorgaan heeft dat deze week besloten... Dat, dat voor het eerst een zittend lid een kind heeft gebaard. Niet terwijl ze daar aan, de, aan het uh, besturen was. Maar ze werd vorige week moeder uit haar zorg... over hoe ze voor haar pasgeborgen dochter moest zorgen... terwijl ze haar taak in de Senaat vervult. En andere senators die het is belangrijk dat ze het goede voorbeeld geven... ...voor gezinsvriendelijk beleid. En daarom hebben ze unaniem voorgestemd... ...dat baby's voordat zijn toegestaan tijdens de stemmingen. En uh, ze zegt ook... ...ik wil graag mijn collega's bedanken... ...voor, de, voor het na de 21ste eeuw helpen van de Senaat. Zij erkennen hiermee dat ou nieuwe ouders... ...ook verantwoordelijkheid hebben naast hun werk. Ja. Dus nou, dat vind ik wel leuk. Ja, hè? dat sta je niet meer stil. Dat de ministers en uh, dat we mensen ook nog een heel gezin daarnaast hebben. En dat het soms heel moeilijk is te zien. Ja, je hoeft alleen te, te stemmen op dat moment. Dus dan moet je even komen. Nou ja, dan heb je je kind eventjes aan de borst. In ah, je armen, dan kan je toch wel even stemmen. Dat is prima. Precies, goed. In afwachting van de Goedemorgen Zandvoortdrijven... we nog even een aantal plaatjes. Fever Pits, Rainbow Kitten Surprise. Ja. Father Ja, Pitch now Ja, shit Fever Pitch van Rainbow Kitten Surprise Wel een team van Goedemorgen Zandvoort is aangeschoven. Eindelijk kan het programma beginnen. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Wilco. Het is een beetje later dan dat we gepland hadden. maar Ja, goed, uh, uitgeslapen of niet? Ik ben hartstikke uitgeslapen. Nou uh, uh, hartstikke mooi. dat ja. voordeel? Nou ja, daar lag het niet aan. Hè. De techniek heeft ons even in de steek gelaten bij ja. Hotel Hoogland. Wat erg jammer is. Maar goed, dan uh, passen we ons aan. En uh, we gaan gewoon uh, hier verder uh, waar we daar begonnen waren... Nou, uh, nogmaals, goedemorgen Zandvoort is dit. Uh, zaterdag 21 april, en wat gaan we vandaag doen? Uh, Ernst Brokmeijer is met uh, ons meegekomen naar de studio... want we gaan met Ernst zo meteen praten over de Koningsdagactiviteiten van 2018. Daarna komt Kirstie naar praten over het derde jaar rondje strand. En we eindigen het eerste uur met wethouder Gert Tonen. Ik hoop dat hij uh, wordt... Uh, nou ja getelefoneerd, zodat hij een berichtje krijgt... dat hij hier naartoe moet komen, maar dat zien we straks wel. En dan hebben we een kleine pauze van het nieuws. En na de pauze komt Anouk Weijers. Dat is een nieuw raadslid van CDA. Zij komt zich voorstellen. Dan hebben we Donna Corbani. Want die heeft zondag aanstaande een Spaanse zondag. Daar gaan we het met haar over hebben. En dan eindigen we met Roy Dongen over het programma van Pride at the Beach van 2018, wat er aan zit te komen. Maar we beginnen met Ernst. Goedemorgen Ernst, fijn dat je er bent. Ja. Um, ja, er gaat zoveel gebeuren, heb ik gelezen in de krant. Ja, we zijn weer druk aan het aftellen. Uh, Koningsdag en, uh, en bij mei. Zeker. Wat zijn de speerpunten dit jaar? Ja, er zijn er eigenlijk heel veel. Uh, we hebben eigenlijk een programma voor Koningsdag. Zesnummers komen weer terug. Dat betekent dat we s ochtends vroeg hopen dat de vlag uit hangt. Uiteraard. En, ja, we hebben een aantal adressen uitgezocht. Die krijgen we hier uh, De Rommelmarkt en Vrijmarkt. Uh, Prinsessnummers, de Davidstraat. Uh, heel veel kramen, heel veel plek voor uh, kleedjes. Uh, waarbij ik nog moet aangeven van de uh, marktmeester. Als je echt nog een kraam wil, Er zijn er nog een paar. Dan uh, kun je even onze website, Facebookpagina. En wat kost dat? Zo'n kraam kost 25, euro. 25 ja, euro. Een mooie plek, een mooie kraam waar je spullen kan, kan. Ja, worden. dat kan wel veel prettiger zijn dan dat je alles op de grond dat, moet dat zetten. En, en, ja, voor kinderen is dat prima, maar voor grotere ...voor volwassenen is het toch wel nee, prettig. Precies, dus die kansen, ja, als je die kans nog wil, dan kan het. Uh, dan gaan we eigenlijk naar uh, de officiële opening op het raadhuisplein. Zoals dus elk jaar hebben we ook weer twee verenigingen voor en na de opening ja, demonstratie. Voor de opening. Het zal voor het zijn. Zullen we met verschillende klassen laten zien wat ze media leren. En die kunnen wat, hè? En die kunnen echt. Ja, het is onvoorstelbaar. Die heb ik eerder gezien en dat is echt super. Ja, en het, het is ook gewoon leuk. En je ziet het enthousiasme, ze staan op het Raadhuisplein. Voor, uh, ja, voor het Raadhuis. Ik ja, ook een beetje het leren van vandaag. Want dan, uh, nog, heb je stiekem al gekeken wat het weer gaat worden? Ja, ik kijk elk jaar stiekem <laughs> en, en het verandert zo vaak er op zich redelijk uit, het zal iets minder warm worden. Dat is uh, erg, het is niet erg, hè? is niet erg. Maar nee. we hebben nog ruim een week. Dus, uh, we wachten een week. En dan wordt uh, de Obaar uiteraard uh, gezongen ja. door de wapenzangers. Precies, de wapenzangers zijn erbij. Uh, en dan daarna wordt er echt iconisch, is OSS uh, die weer een demonstratie heeft. Uh, en wat daarbij leuk is, is dat aan het eind van de demonstratie van de OSS. Uh, uh, ik zal uh, de kinderburgemeester van Zandvoort. Want, uh, die is gekozen al? Die, nou, ik, ik weet nog niet wie het is. Nee. Maar ik moest, uh, weet in ieder geval dat die, uh, die vrijdag al geïnstalleerd gaat worden. Want uh, ja, de hele week daarna is het Kids Adventure Week, ja. uh, Dus een mooi moment om uh, op Koningsdag uh, even voor twaalf uh, de kinderburgemeester te installeren. En die heeft echt gesolliciteerd, hè? Die heeft, uh, wat ik begreep, echt gesolliciteerd. Ja. Uh, dus ik ben erg benieuwd uh, uh, ja, wie dat is dit jaar. Uh, en het leuke is eigenlijk de eerste officiële taak van de kinderburgemeester. is dan om om 12 uur uh, de kinderspelen. die van 12 tot 4 uh, uh, ja, uh, uh, op het gasthuisplein en de liggende straten zijn. om die te openen. Dus die, uh, die moet meteen aan de bak, die krijgt ja, meteen een taak. Uh, officiële taak gelijk. En die kan aan de gang. Nou, helemaal goed. Uh, zijn er nieuwe dingen bij dit jaar? Ja, dat wat, je wat nieuw is dit jaar. is dat we ook in de middag. een hele leuke uh, demo gaan krijgen. Uh, uh, we hadden zocht, we moeten al een aantal verenigingen uh, we hebben nu s middags van 2 tot 3 op het Gasthuisplein uh, krijgen we ook een demonstratie en dat is van uh, On Air Dance dus die zullen uh, op het Gasthuisplein op de verhoging uh, ook met een aantal klassen laten zien uh, nou ja, wat zij uh, in het jaar geleerd hebben maar daar is ook de mogelijkheid uh, in het verlenen van de kineerspeler uh, voor jeugd om, uh, om aan een workshop mee te doen dus denk je van oh, is dansen leuk voor mij, dan kun je daar uh, terecht tussen twee en drie. Het, uh, On -air Dance uh, is natuurlijk uh, wel bekend hier in het dorp. Het uh, ja. doet al jaren mee, zeg maar, in, uh, in allerlei activiteiten. En uh, ja, Roy, uh, doet dat, uh, Roy van Buring is, uh, is nou, de kracht erachter. Dat het een leuke aanzuiging is. Natuurlijk van altijd die spelletjes van luchtkussen tot klimmen. En, en elk jaar toch, toch ruim 400 kinderen daar aan uh, en dit is gewoon een leuke aanvulling ook voor jeugd, om ook op een andere manier kennis te maken, met, de, met in dit geval de danssport, uh, maar ook beter doen uh, aan een workshop Is er nog uh, muziek ook aan het eind van de, van de middag, uh, begin van ja, de avond? Ja, zoals elk jaar uh, en, en, en zeker nu, net, is op een vrijdag zien we dat de horeca uh, zeer enthousiast meediet, en dat is vaak uh, uh, overdag al het kerkplein uh, en vanaf de middag, vanaf ongeveer drie uur, de Haltestraat, Gasthuisplein uh, Wordt de Haltestraat ook... afgesloten de daarvoor? De Haltenstraat is, uh, is de hele dag afgesloten. Uh, maar ook een aantal strandtenten waar uh, ja, in de middag uh, muziek is uh, en waar je kunt genieten. Dus ik zou zeggen, uh, als je niet de hele dag vrij bent, zorg dat je dat wel doet. <laughs> He, de, de markt begint zochtens heel vroeg. Moet soms de eerste al uh, rond vier uh, met een kleedje uh, aan de gang gaan. Ja. En ik uh, ben bang dat het dit jaar ook heel laat zal uh, zijn. Nacht nou, om vier uur al, Ernst? ja. Uh, vanaf vier uur Dit uur, is trouwens, uh, Gerry Rutte. Ja, die sorry jongens, ik wordt, kwam even aan rennen, maar uh, uh, uh, uh, ik, ik wou het nog vragen over. Ja. Uh, dat, zo, uh, vier uur mogen ja, ja, ze al gaan zitten al. We, we, we zien uh, uh, en dat verschilt een beetje per jaar. Maar we, we, we hebben nog geen Amsterdamse en Utrechtse tafelen. <laughs> maar we zien echt wel mensen die echt specifiek een plekje voor de vrijmarkt willen met een kleedje. In het verleden zien je mensen die echt al om één of twee uur s'nachts dan. Iets neerleggen of zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Eigenlijk vanaf uur of vier, vijf begint het echt drukker te worden. Okay. Er zijn dat ook grappig. mensen die heel specifiek ochtends vroeg al gaan struinen om de, om ja. de mooiste ja. dingen oh, ja, weg te natuurlijk. halen. Ja, want... hebt lamp op hoofd om goed te kunnen zien. Ja. ja, ja, ja. Het sfeertje is altijd geweldig. En ik zou bijna ja. zeggen: wil je dat een keer meemaken? Zet de wekker vroeg en kom een keer kijken. Want dat is fantastisch om te zien. Ja, je hebt natuurlijk Koningin de Nacht. Dat is dan de nacht daarvoor. Uh, daar gebeurt ook vaak uh, nog wel het een en ander. Uh... Ja, over dit jaar weer een podium in de hals uh, bij uh. Lauwen en Harm. Dus daar geval uh, de Koningsdag uh, terecht. En inderdaad op Koningsdag. Uh, ja, ja, het is van... maar goed ook dat, er, dat, dat dat er is. Want dan, is iedereen, dan zijn bepaalde mensen liggen nog lekker te pitten ja, ochtends. Ja. En dan krijg je dus een verschuiving van die worden weer wakker. En die ja. kunnen dan daarna... De dag, zeg maar, nee, smiddags ja, ja, ja. verder. Gaan. Wat, wat, wat ik wel nog aardig vind om te melden is dat. We hebben nog het, tijd hoor, want het is. We moeten tijd inlopen. Nee, wat wat nee. Uh, denk ik nog wel, nog wel. Nou, vind ik altijd wel leuk en, en echt trots om te melden is dat al die activiteiten. Uh, door vrijwilligers worden uh, georganiseerd, bemand, bemand. En nee, dat is een deel, uh, het bestuur wat echt al. Uh, nou, ik bedoel, bijna zeggen, het hele jaar bezig is met voorbereiding. Het Oranje Zeker, Comité. Ja, mm -mm. Heel mooi de stichting, vier nationale feestdagen. Uh, die zijn vooral nu de laatste weken uh, nog eens extra druk. Maar ook op de dag zelf uh, werken we met, met ruim 30 ja. vrijwilligers die ook al op de, op de straten afzetten, de kinderspelen bemannen. Uh, en uh, nou ja, elk jaar zien we dat het soms ja, ook lastig is om dat allemaal weer gevuld te krijgen. Dus bij deze ook nog de, de oproep, uh, uh, zeker voor de kinderspelen, hopen we eigenlijk dat nog een paar, uh, paar mensen dat het leuk vinden om daarbij te helpen. Van tot ja. Uh, Super leuke ervaring, uh, alleen maar blije gezichten. Uh, dus ja, heb je die dag uh, nog een paar uurtjes over. Kijk, Kijk ja. even op uh, Facebook, de website ja. uh, en, en meld ja, ja. je aan. Ja, want zonder vrijwilligers is het niet te doen, hè? Nee, precies. Oh, nee. Wat nee. zou Zandvoort zijn zonder de nou, vrijwilligers? Ja, ook. Nou, op het zou zo instorten. Ja, Zeker ja. op zondag en op ja. 5 mei zie je dat er, uh, al die activiteiten door vrijwilligers worden georganiseerd. Worden en die doen dat ook omdat ze het leuk vinden. Het is gewoon ja. een fantastische ervaring. Ja, dat, e we doen altijd nog een aantal weken daarna. Nog een gezellige avond met alle vrijwilligers ja. als bedankje. Ja. Ja, je moet ook goed voor vrijwilligers zorgen. Uh, en gelukkig lukt het altijd nog. Maar we merken ook wel de afgelopen jaren. Dat we, nou ja, dat we soms wel wat meer moeten porren. En mensen uh, moeten benaderen. Kom, kom nou een paar uurtjes helpen. Want het is gewoon leuk. Ja, dat is zo. En 5 mei, dat valt ook onder jullie. Ja, 5 uh, ja. mei uh, uh, is een van de andere feestdagen. Waar wij verantwoordelijk voor zijn. Uh, uh, ook een aantal evenementen. Uh, dit jaar op een zaterdag. Dus dat betekent dat het uh, grootste nou, van Nederland vrij is. In de vakantie. Dus de jeugd is ook allemaal vrij. Um, in de ochtend hebben we een aantal activiteiten voor de jeugd. Uh, een vossenjacht. Uh, een hele leuke manier. Lekker door het dorp heen met een plattegrond. Op zoek naar uh, een aantal verkleden. Ja. Uh, ja, blijft gewoon altijd leuk. Ja. Uh, we hebben nu voor het derde jaar een aantal militaire voertuigen. Uh, uh, uh, jeeps uh, die vanaf het raadhuisplein een, uh, ja, een soort rondtour door het dorp En waar je ook kan meerijden. Uh, uh, in eerste instantie vooral voor kinderen, maar. Het dus is, is sub... altijd ja, een dat uh, ja. Iedereen die eigen deel kan wel een, uh, een plekje bemachtigen. Ik moet daarbij zeggen dat dat wel uh, altijd weersafhankelijk is. Mocht het echt te slecht weer zijn, dan zal dat deel niet doorgaan vanwege de veiligheid. Ja. Uh, en in de middag, uh, de middag uh, uh, voor senioren in, uh, in gebouwde krocht. Een gezellige bijeenkomst, een muziek, een hapje, een drankje en als belangrijkste een aantal bingo-vlogs. Oeh, ja, vol ja dat prijzen. is. Ja, leuk. En, en ja, dat, uh, ik moet zeggen, dat, dat vinden we soms lastig, maar ja, we bouwen het toch maar een beperkt aantal plekken. Dus dat betekent ja. dat je echt vooraf een kaartje moet bemachtigen. Dat kost niks, die kun je gratis afhalen. Bij wie kun je die kaartjes. Uh... Vanaf 30 april. Ja. We zijn die af te halen bij Pluspunt en bij de Bruna op de grote klok. Kijk, En dat ja. is ook het moment en uh, de dag dat als je een kaartje hebt... en je zou van de belbus gebruik willen maken... dan kun je zodra je het kaartje ook bellen met het normale nummer van de belbus. Ik uh, kan je melden dat uh, ik werk bij uh, Pluspunt en inderdaad ja, bij jij de, weet de Plusdienst. Jij bent het nummer, hè? Jij dus weet ik, het nummer. Nou, dat niet alleen, maar <lacht> ik weet dat er nu al mensen zijn uh, geweest... die zich al bij ja. voorbaat ja. hebben opgegeven... Ja. om. Opgehaald en gebracht te worden naar, uh, ja. naar de bingo. We, we hebben ook wel eens gekeken: van, kunnen we een grotere locatie of anders? Of, uh, ja, ik zeg soms met pijn in het hart zien we dat het elk jaar in een munt van tijd uh, uitverkocht ja. is. Uh, ja. Dat vinden we heel fijn. Uh, maar waar zou je dan naartoe moeten? Echt? Ja, nou ja dat, het, het is gewoon een prachtige locatie. En ja. Het is zo centraal gezorgd. ook, hè? dat is natuurlijk centraal. het voordeel. Ja. Ja, dat is dus, uh, het is ook gewoon een goede locatie, maar dat betekent inderdaad wel: wil je daar naartoe zorgen echt dat je op tijd. Uh, een kaartje ja, ja, Nou ja, ja. Okay. Nou, leuk hoor. Allemaal. Dat is prima, ja. zeker. En uh, het is natuurlijk geen uh, kroonjaar in de zin van 5 mei. Uh, dat, nee. dat, dat duurt nog uh, twee jaar, hè? Ja. Dus de, wat dat betreft is het eigenlijk wel heel bijzonder... dat je dus nu de zaterdag en de zondag hebt. Dus die twee jaar die je nog moet overbruggen... die zijn ja, al feestdagen extra. Jaar en ja, drie en de drie jaren is het uh, extra feest. Dus ja, dat vind, vinden wij wel fijn. En, en uh, ik moet zeggen... Maar, in een van onze laatste vergadering hadden we het hier eens over dat wij nog steeds niet begrijpen waarom we ongeveer het enige land in de wereld zijn wat één keer in de vijf ja, jaar officieel viert. Ja. Uh, hoe fijn het is om, om vrij te mogen zijn. Uh, en en uh, nou, gelukkig herdenken we wel elk jaar. Maar eigenlijk uh, ja, zouden we dat gewoon te veranderen. Maar goed, dat ligt niet helemaal in onze macht. Maar ja. uh, in ieder geval de komende drie jaar is 5 mei een vrijdag. Geeft dat extra mogelijkheden voor jullie om dingen te organiseren? Of, of hebben jullie gewoon een protocol en, en dat blijft eigenlijk zeg maar gelijk in de normale jaren, alleen in het vijfde jaar is het dan extra. Nou ja, we kijken wel elk jaar ook met Koningsdag van kunnen we nieuwe dingen doen, kunnen we dingen veranderen. Uh, wat we wel zien in de loop der jaren is dat we best wel veel dingen geprobeerd. Uh, ja, dat het wel redelijk uitgekristalliseerd is, hè, de succesnummers. En bijvoorbeeld op 5 mei zien we wel eens geprobeerd ook de, de middengroep uh, te vangen. Uh, ja, daar zeggen we ook heel, wij kunnen niet op tegen een bevrijdingspop in Haarlem. Nee. nee, nee. Eh, jongeren gaan daar naartoe. En dan ja. eh, ja, we hebben we liever de focus op een aantal andere doelgroepen. En in dit geval uh, de jeugd- en jongere kinderen. Uh, nou ja, de, de senioren in Zandvoort. Maar zeker richting het jaar gaan we wel kijken. Zijn er ja. nog andere mogelijkheden die we hebben? Kunnen we iets met muziek? Kunnen we misschien iets groters met, hè, met die drie voertuigen met meer voertuigen of met ja. en rolling? Dus dat zijn wel plannen die er liggen. Uh, maar het heeft natuurlijk ook te maken met een stukje financiering. Ja, ook dat. Hè. Dus ook ja. met de gemeente die ons uh, gelukkig goed bestemmingt. Uh, overleggen we daar intensief mee van oh, wat kunnen we, wat willen we. Ja, hoe zorgen we dat er voor zoveel mogelijk doelgroepen wat te doen is. Ja. ja. ja. Over muziek gesproken, Mooi. ik denk dat we even een muziekje... Maar we, ja? we hebben wel tijd hoor, dus... Uh... Oké. Okay. Als de, ik weet niet of Ernst nog iets verder uh, kwijt wil. Uh, nou ja, dan uh, misschien hebben uh, best wel een hoop dingen die gebeuren die dag. Uh, uh, mocht je willen weten wat gebeurt er nou precies, ik zie hier voor mijn neus al de Zandtje krant liggen. Ja, dit de is achterpagina. Wel... Uh, ja. Als je misschien snel kijkt naar je advertentie, dat is het niet. Daar staat het uh, hele programma van beide dagen. Ja. Tot in uh, detail. Er staat ook nog een leuke regelswedstrijd ja. op voor, uh, uh, uh, nou ja, voor, de, voor de jeugd. Uh, uh, wat we al een paar jaar doen is tijdens de officiële opening. heel vroeger deden we ballonnen. Ja. Uh, helaas, uh, oh, helaas, uh, nou ja, is ballonnen lijkt toch zo'n impact hebben op het milieu. Dat ja. we een aantal jaar geleden als een van de eerste organisaties hebben gezegd: uh, dat gaan we niet meer doen. We Vind vrouwen, ik heel goed hoor dat ja, jullie mooi, dat hebben besloten. Yes. Uh, maar we wilden wel iets om ook vooral uh, jonge kinderen te betrekken bij hm. zo'n officieel moment. Ja. Uh, soms uh, als je een klein kind zegt: ja, een beetje surf, volkslied en een vlag en, <laughs> ja. Uh, hoe kunnen we nou zorgen dat ze toch dat stuk nou ja, ik zeg maar, cultuur meekrijgen? Uh, dus een van de zaken die we doen is een remuswedstrijd. Uh, en echt op het moment zelf uh, zullen een aantal goede oplossingen door de burgemeester ja. uit hooggoed getoverd worden. Die krijgen ter plekke ook een prijs. Ja. Nou is toch, en is toch leuk? is jongetjes meisjes <laughs> van de jaren 65 mogen echt. Boven op de trappen van <laughs> bij de burgemeester. Dan ja. ja, daar een leuke cadeaubon. Dat, ja, dat is een prachtige zin. Ja. Dat is zicht. leuk, leuk initiatief. Leuk ik moment. kan me herinneren, geloof ik, van vorig jaar dat er een meisje iets gewonnen had. en die was even weggelopen. Dus toen ging iedereen kijken en waar dat meisje gebleven was. Ja, naar de winnaar. Ja, maar ze hebben ja. er gevonden. Ja, ze, ja, ze ja, hebben ja, de uiteraard. gevonden. Dat ja, klopt, was en, heel en, leuk. Uh, dus die staat ook in de krant. Uh, en daarnaast, uh, nog een keer, zowel op Facebook als op onze website. vind je alle details, de contactinformatie. Dat kun precies nalezen. Wat er waar op welke tijdstip zit ja, ja, zeg nog even dat, je dus, dat jullie vrijwilligers zijn. Ja, die, die ja. vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers. Ja. Uh, vind je het leuk om een aantal uurtjes te helpen? Vooral smiddags tussen twaalf en vier. Uh, bij de kinderspelen, bij de de kinderspelen ja. heb je uh, hulp nodig. Uh, een mailtje naar info.koningsdagzandvoort.nl @koningsdag, uh, Hele lange naam. <laughs> uh, een pb'tje op Facebook. Uh, uh, of uh, het aanspreken van een van de mensen waarvan je weet dat ze betrokken zijn. Dan komt het uh, allemaal bij de goede Nou, goede kijk. Zandere. Ik zie uh, Gert Tone binnenkomen, dus. Uh, we gaan de muziekje draaien ja. en daarna kunnen we Gert uh, gaan spreken. Dankjewel. Jens, dankjewel, uh, voor al dankjewel. je informatie. Super. Wij zien elkaar uh, op Koningsdag. Nou, dat zal allemaal, ik maar, zeggen. Ja. maar niet zo ja. vroeg hoor. <laughs> <laughs> nou, bij de Open dan zien we elkaar. Kom, ik zie je. Dankjewel. Nee, uh, Kirstie komt niet, dus vandaar dat. Oké, okay, ze... nou prima ja. dan. Maar Gert dan was zo lachen. lang gebleven om. En dit was Coldplay met Speed of Sound. We zijn terug. Uh, Gertone, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Helemaal. Uh, ja. nou, ik zal niet zeggen bezweet van de warmte, maar uh, nee, ja, nou, ja, ja, ja, ja. Douchen en Pijn zo allemaal je, nog. dat je hebt kunnen schakelen en hier naartoe hebt kunnen komen in de studio, want uh, ja, oh, dat uh, ging even wat. Met het de derde bellen aan de lijn. Het geluid is nog steeds niet goed. Oké. Okay. Goed, wij horen net dat het geluid uh, vanuit de studio niet helemaal optimaal niet? is. dan gaan we weer naar Hoban. Ja, dat lukt. <laughs> dat, ja, ik weet het ook okay. niet, maar ik meld het maar Oké, maar goed, we gaan, uh, we gaan proberen met uh, Gert we gaan te praten. Door, we gaan we gewoon probleem probleem. door uh, bij waar we gebleven waren. André Zantvoort uh, krijgt uh, tijdelijk vrolijke is kleurtjes. Dan, denk Gert, ja. Ja. ga jij hier zitten dan? Misschien Hebben is de microfoon beter hier. Het is wel belangrijk wat deze te zeggen. Is dat zo? Oh, Dank Ja. Ik uh, had van de week al uh, even met Marjan Rebel gesproken over uh, wat er uh, gaat gebeuren. In ieder geval dat er tijdelijk uh, wat kleur ingebracht wordt. En Er uh, zijn goede ideeën. Ik zag uh, Marjan bezig met uh, allerlei teksten maken die er hier en daar uh, komen. Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, kijk, het entreegebied, dat, uh, dat ziet er natuurlijk niet uit. Die, die pandjes aan, aan de passage, die, uh, ja, mensen investeren niet meer. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want die dingen staan op de nominatie gesloopt te worden. Ja. Uh, met, met, uh, zoals het uh, bestemmingsplan er nu uitziet. En dat betekent dus dat uh, ja, je gaat geen uh, goed geld naar kwaad geld gooien. Dus je gaat, je gaat daar niet in investeren. Uh, het restaurantje De Boemerang is ermee gestopt. En die hebben de hele buitenkant gestript. Ja. Uh, wat je nu ziet is een bouwval. Terwijl het niet echt een bouwval is. Want je kunt daar, als je daar weer een beetje verzoomlijke decorbouw uh, toepast... dan ziet het er best wel precies uit. Ja, het is natuurlijk een prachtige plek. Ja, maar het je... hele gebied ziet er niet uit. En, en, en het, het, het openbare groen uh, was lelijk geworden. Er worden daar nog steeds uh, honden uitgelaten. En mijn dat zo niet op. Nee. Uh, nou, dus op een gegeven moment... Uh, heb ik gezegd, euh, nou, ik, ik, ik vind dat dat zo niet kan. We ontvangen daar alle treintoeristen. Euh, en ook veel zandvoerders die daar natuurlijk rondhuppelen. Het dus eerste ik... stuk is prachtig, hè? Vanaf ja. het station loop je ja. dat ja. ding, je ja, loopt naar boven... en dan loop en dan je de loopt in. En dan loopt ze in Rotsojaan. Ja. Nou, dus daar heb ik gezegd, van, nou, dat wil ik niet. Dus ik heb de, de werkgroep Cultuurinitiatieven... Heb ik erbij betrokken, want ja, stedenbouw moest erbij. En er moest, er, een, er moest eerst weer een plan gemaakt worden. Een afstemmingsoverleg van allerlei mensen. Maar was er en... niet al een plan, zeg maar, toen nee. dit gemaakt is zoals het erbij lag... dat dat een begin was van weer iets nieuws? Ja, nee, nee, nee, nee, nee ja, ja, ja wel, Maar met sloop van de bestaande omgeving. Dus dan krijg je een hele andere inrichting. Ja. Ja, en, en, en daar heb ik gezegd van ja, ik heb geen zin om daar allemaal op te gaan zitten wachten. Op al die uh, langzaam de ambtolijke molens. Dus ik heb uh, Hilly en, uh, en Marianne Rabel uh, uh, uh, gevraagd om uh, met werkgroep cultuurinitiatieven die we vorig jaar hebben opgericht. Om uh, met, een, met een plan te komen waarbij ze ook rekening moeten houden met groen. Uh, nou, de inrichting van de openbare ruimte. En die zijn uh, driftig aan de slag gegaan met een groep, uh, de, de groep cultuurinitiatieven zelf. Met ondernemers, met bewoners. En die hebben met elkaar gekeken van wat kunnen we daar nou precies gaan doen. En dat, uh, dat houdt dan op dit moment in dat die pilaren die daaronder staan. Die boomstammen enzovoort. Dat die, die krijgen pasteltinten. Uh, uh, die graffiti jongens die zijn al bezig om op de wand van het Dolphirama een heel mooi... Uh, paneel te maken met, uh, met, met, met onderwater dingen, vis, uh, toestanden. Echt ook voor, voor kinderen die er zijn daar gek op, die vinden dat prachtig.